De melk van boerenbedrijven in de buurt van Chemiepak in Moerdijk wordt niet in de handel gebracht. De melk wordt wel opgehaald bij de boeren, maar vervolgens als melkpoeder opgeslagen, totdat de uitkomst van het gifonderzoek van het RIVM bekend is. Dat heeft Campina besloten, de afnemer van de melk. Het gaat om twaalf boerderijen die in de strook liggen waar de rook van de enorme brand van vorige week is neergeslagen. Minister Schippers van Volksgezondheid is nu in Moerdijk om te praten met bewoners van het getroffen gebied. Het water in Brisbane heeft het hoogste punt bereikt. Volgens de politie staat het water 4,5 meter boven de normale stand. Dat is een meter lager dan verwacht. De regering roept mensen op om het centrum van de hoofdstad van Queensland te mijden. De stroom bij 115.000 huishoudens is uitgezet om kortsluiting te voorkomen. Zo'n 20.000 huizen zullen overstromen. Buiten het centrum zijn vijf opvangcentra ingericht voor evacuees. De politie zegt dat er in verlaten wijken gevallen van plunderingen zijn gemeld. Het water in de Brisbane River blijft een paar dagen op het hoogste niveau. In Queensland zijn tot nu toe twaalf mensen omgekomen door de overstromingen en worden 43 mensen vermist. Saudi-Arabië en Turkije hebben Hezbollah opgeroepen weer plaats te nemen in de Libanese regering. Eerder vandaag stapten 11 ministers van Hezbollah en aanverwante partijen op waardoor de regering viel. De twee landen zijn bang dat het geweld terugkeert in Libanon als er geen regering meer is. Hezbollah heeft de ministers vermoedelijk teruggetrokken vanwege het onderzoek naar de moord op premier Rafik el-Hariri, de vader van de huidige premier. Een VN-commissie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van Hezbollah bij de aanslag. Die beweging wil dat de Libanese regering de uitkomst van het onderzoek bij voorbaat afwijst. Het weer... Vanavond vooral in het zuidoosten flink wat regen. Vannacht overal regen en morgen ook. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Pas zondag wordt het weer wat droger. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. GroenLinks is achter gesloten deuren aan het praten over de trainingsmissie in Afghanistan. Het kabinet wil gaan, maar heeft daardoor wel, voor, daarvoor wel die steun nodig van GroenLinks. En of GroenLinks daar zin in heeft, dat hoor je zo meteen. Uh, gisteren werd bekend dat rolstoeltennisser Esther Vergeer... voor de vijfde keer is genomineerd voor de zeer prestigieuze Laureus Sports Award. Ze won hem al twee keer en ze heeft natuurlijk ook vijf Olympische medailles al in de pocket. Twee jaar geleden in Beijing was ze even helemaal van slag na het winnen van die gouden plak. Het was... Het uh, was zo spannend. Uh, er waren zoveel uh, momenten dat ik. Uh, ja, er ging zoveel door me heen. Dat had met één bal het over kunnen zijn. Ja, Zometeen is hij hier voor een uitgebreid gesprek. Ranking the News. Luke Kink, Ja, kom door <laughs> Top 5 van Ranking the News. Op 5 mooi nieuws voor de liefhebbers van het heelal. De grootste kleurenfoto ooit van het heelal, met dank aan Amerikaanse wetenschappers. Die hebben namelijk een foto gemaakt en die is, houdt zich vast, duizend miljard pixels groot. Ja, en dat is dus best wel een beetje groot. Om een beeld te geven, om de foto in zijn geheel te kunnen bekijken, zijn een half miljoen tv's nodig. Ja, voor de hippe vogels onder ons, zoals bijvoorbeeld Willemijn, dat zijn dus zo'n zes miljoen iPhone-schermpjes. En dan zie ik een foto, eigenlijk ja, zoals ik die vaak heb gezien, veel zwart, een... Blauw, gele wolk. Maar dat doet natuurlijk totaal geen recht aan de foto. Uh, want wat ziet u als uh, onderzoeker bij de sterrenwacht? Ik? Ja, dus, oh, nee. uh, als je dat goed wilt bekijken... dan moet je inderdaad, als je maar één scherm hebt... enorm veel inzoomen. En als je dat doet, dan zul je dus langzamerhand... Uh, individuele melkwegstelsels en sterren zien. Ja, en dat zijn er dus niet weinig... 250 miljoen sterren, eat that, Frank boeien. en bijna net zoveel melkwegsterrensos. Als eenvoudige sterveling, als je dan echt gaat inzoomen... wat, wat maakt er zo bijzonder, deze foto? De aantallen zijn enorm groot en dit is ook een, een substantieel deel van de hemel. Dus ongeveer een derde van de hemel die we zo kunnen zien. Ja, dus met een beetje mazzel zien we dan Jezus ergens op een sterretje aan het chillen. Dat zou zomaar kunnen. Groots, dat is het. Als eenvoudige sterveling word ik altijd overweldigd door dit soort foto's. Je voelt er zo nietig. Hebt u dat als onderzoeker ook? Uh, je er aan. Foto's te vinden op het internet, en eh, internet dat kun je kopen bij je plaatselijke digi-dealer. Van het allesomvattende, heelal is het maar een heel klein stapje naar. Omere. Het aantal woninginbraken is volgens de gemeente het afgelopen jaar gestegen met 39 Om dit aantal terug te dringen wil burgemeester Annemarie Joretsma huiseigenaren stimuleren om beter hang- en sluitwerk te kopen, zodat de woning het keurmerk veilig wonen krijgt. Want met een extra slot neemt de kans op een inbraak met 90 af. Want dan gaan ze namelijk naar de buren en dat is mooi. En dus moeten er ook allemaal subsidies komen om zo'n slot aan te kunnen schaffen. En aangezien het bij de winkels ook beter moet... moet moeten ook daar aanpassingen komen. Uh, en hier gaan we winkeliers helpen... Uh, die dat misschien uh, nog uit kostenoverwegingen niet gedaan hebben... een DNA-douche aan te schaffen. Gadverdamme, <laughs> dat is echt het vieste wat ik ooit heb gehoord. Een DNA-douche. <laughs> maar gelukkig kan niet alles in Homere, thank God. En deze douche is echt heel onschuldig en ook heel erg effectief. Nou, een DNA-douche is uh, dat, dat wordt de wordt knop voor ingedrukt... op het moment dat er een overval uh, wordt gepleegd. Dan krijg je een, een, ook weer een uh, traceerbare stofje over je heen, wat je niet af kunt wassen... Uh, en wordt je aangehouden, dan is het voor de politie... buitengewoon eenvoudig te zien of jij onder die douche bent geweest. Klinkt toch nog steeds vies. Goed, uh, we gaan weer naar de andere kant van de wereld. Brisbane, het duurde even, maar nu krijgen ook de Australiërs daar natte voeten. Ik sta in Albert Street, dat is een van de hoofdstraten in het centrum van de stad. Ik stond een uh, half uurtje geleden nog op de straat, maar op dit moment sta ik op de stoep. Uh, maar zoals het er nu naar uitziet, komt er nog een meter water bij in de komende 24 uur... Dus ik ga hier niet staan wachten op het hoogste punt. Het maar hoogste... voorlopig heb ik het nog droog. En het hoogste punt is op dit moment zo'n beetje bereikt. Duizenden inwoners zijn voor het water gevlucht. En volgens de burgemeester zullen bijna 20.000 huizen in de lager gelegen gebieden blank komen te staan. In 70.000 huizen is het in het gebied uit voorzorg de stroom uitgeschakeld. Heel veel mensen hebben onderkomen gezocht bij familie en bij vrienden. die in hoger gelegen gebieden wonen. Ze hebben hun hebben en houden gepakt en zijn het niet gaan afwachten. Maar tegelijkertijd zie je dat hier in het centrum van Brisbane heel veel mensen foto's komen nemen, toeristen eigenlijk, die met eigen ogen willen zien wat er gebeurt. De overstromingen hebben nu al voor om ruim 8 miljard euro aan schade aangericht. Op twee dan de perikelen bij Chemiepak. Vanmorgen het nieuws over lood. In de Mariapolde, vlakbij het terrein van Chemiepak in Moerdijk, is duizend keer meer lood aangetroffen dan toegestaan. Duizend keer te hoog, dat is echt. Dat, dat is absoluut totaal onbruikbaar voor enige consumptie voor vee of, of wat dan ook. Uh, en als het eenmaal in de grond komt, uh, ja, dan blijft dat toch wel een gevaar. Het hangt er een beetje vanaf hoe snel en hoe diep het wegspoelt. Maar uh, dat, uh, ja, dat is niet bruikbaar natuurlijk verder voor, voor veevoer. Een link stukje land, dus als je dat zo hoort. En gisteren was dat dan weer niet gemeld op de persconferentie. Bij veel mensen begint het geduld nu wel een beetje op te raken. Bijvoorbeeld bij de burgemeester van Streijen. Ik, ik bedoel, ik, ik, er is niks menselijkers dan dat je zegt: van nou, de overheid die communiceert. en de dag daarna lijkt er toch tenminste op dat dat volstrekt niet compleet is geweest. Nou, daar baal ik dus ook van als burgemeester. Want dat slaat ook uh, terug op ons in de rook gestaan vandaag. Het is niet eerlijk, zegt hij, hij heeft niks gedaan en krijgt toch de schuld. Mensen die klachten hebben, wordt nu aangeraden naar de huisarts of bedrijfsarts te gaan. Alleen die zijn dan ook weer een beetje geparkeerd. Het storende vind ik uh, dat in de pers naar ons verwezen wordt, terwijl we eigenlijk nog geen informatie hebben ontvangen. Dus we kunnen niks met die mensen die klachten hebben. Maar na aanleiding van de ramp kunnen we eigenlijk niks uh, doen. Tussentijds. Ja, rapport dan, scheikunde een 8, communicatie een 3 laatste nieuws is dat er vanmiddag weer een klein brandje was op het terrein. En Dat was gelukkig snel geblust. Volgens één vandaag overtrad chemiepak geregeld de milieuregels en brandveiligheidsvoorschriften. Ten slotte nog het belangrijkste nieuws van de dag: dat is de Poolse luchtramp. Die ene waar ook de Poolse president Kaczynski bij omkwam. Vandaag maakten Russische onderzoekers bekend dat de piloten die het toestel wilden laten landen onder grote druk stonden. Op de technische commissie en experten В случае ухода на запасной аэродром командир мог ожидать негативную реакцию главного пассажира. Heftig verhaal en het wordt nog gekker. De scène in de cockpit zou niet meer staan in een goede James Bond film. Het laatste half uur voor de landing was in die cockpit ook de baas van de Poolse luchtmacht aanwezig. Hij had ook nog eens gedronken en die zou die druk op de piloten om toch te landen hebben uitgeoefend. En dat terwijl de Russische verkeersleiding het Poolse vliegtuig had gewaarschuwd absoluut niet te landen... omdat er op dat moment een zeer dichte mist hing. Ja, dat staat dus allemaal in dat Russische onderzoeksrapport. Het toestel stortte in Rusland neer, vandaar dat het daar is onderzocht. En daarom vinden de Polen dat de Russen hen de schuld geven. Gdyby przyjąć to, co oni mówili, na poważnie, według mnie żaden rozsądny człowiek tego na poważnie nie może przyjąć, to trzeba by dojść do następującego wniosku. Załoga tego samolotu, a być może także i niektórzy pasażerowie, to była grupa samobójców. Ik denk dat die woorden wel voor zich spreken. <laughs> tot square ranking van vandaag. Morgen is het weer een nieuwe. hoort dat dan. dank King, dankjewel. Joop. Iedere dag duiken we naar aanleiding van een nieuwsgebeurtenis de geschiedenisboeken in. Vandaag liet de KPN weten om te stoppen met de bekende groene telefooncellen. En wij vroegen ons af: sinds wanneer bestaat die telefooncel eigenlijk? Saskia, Saskia Spiekman is van het Museum voor Communicatie. Saskia, goedenavond. Goedenavond. Bestaat de telefooncel nou zo ongeveer uh, vanaf het begin van de telefoon? Nee, de telefoon bestaat in Nederland vanaf 1881. Mm -hmm. Amsterdam had daar de primeur. En uh, ja, dat is een stage groei geweest. Het was heel erg duur voor de eerste mensen die dat zich konden permitteren. En uh, ook een soort statussymbool. En PTT die... Plaatsen voor die mensen die niet een eigen telefoon aansluiting konden krijgen. Uh, openbare spreekgelegenheden. Maar die waren binnen in eerste instantie. In stations, in postkantoren, horeca ja. houten hokjes die er kwamen. En onze omringende landen, buitenland, die waren wat vlotter en die hadden op straat telefoontoestellen staan. Uh, sorry, cellen staan. Mm -hmm. En de baas van de persdienst, die mocht op reis naar Wenen, Berlijn. En die kwam thuis met het verhaal dat het vaak uh, werd gepacht door. Uh, reclamezeilmaatschappijen. Maar dat ook wel prachtige glazen huisjes stonden met een telefoon aansluiting. En zijn verslag was eigenlijk zo belangrijk dat de PTO niet PTT heeft gezegd, wij blijven niet achter. Wij gaan dat ook doen. Maar dan zijn we al in 1930. Al hmm. 50 jaar later. Aha, dus in 1930 kwam hij er dan eindelijk... Ja. zo, zo eentje zoals wij hem kennen, groen van de nee, PTT. Nee, dat groen, dat groen, dat is een kleur die pas in 1980 is geïntroduceerd. Okay. Dat lijkt uh, zo modern, maar dat is heel supermodern. Um, in eerste instantie waren de... de, de, de, de, de, de, de, de hoe moet ik dat noemen? De plaatselijke telefoondiensten Den Haag Amsterdam, die hadden eigenlijk de primeur boven de PT zelf. Mm -hmm. Den Haag kwam in 1930 met een koude benencel, een soort kapelletje. Was? De koude benencel, ja. het woord zegt al, de benen die stonden gewoon bloot. En dan was het een kastje waar een soort klapdeur binnenkwam met wel een dakje... Maar dat was een heel waaierig gebeuren. Die stond in Den Haag op het plein. En Amsterdam die had even later een veel vrijere cel. Een zware cel op het, cel op het Valeriusplein. Overdekt van glas met een ronde Ja, ja. Maar, maar waarom in Den Haag die koude benencel? Uh... Ja, dat was gewoon een beetje, een beetje experimenteren. Zeg maar. Dat ze dachten, ja, er moet iets komen en hoe zetten we dat neer? Maar dat heeft <lacht> ook geen navolging gekregen. En PT zelf die heeft aan een groot architectenbureau... Brinkman van de Vlucht opdracht gegeven. Wij gaan iets moois ontwikkelen wat echt ons, Nederland, een mooi, uitst goede uitstraling geeft. Ja. Het was in Engeland dat je die rode cellen had, weet ja. je wel, die iedereen kent. Ja, ja, en wij ja. zouden ook iets moois krijgen. En we waren er heel erg trots op. Hey, en, en wat ik me even afvraag, ik kan me zo voorstellen dat de mensen in den beginnen dachten: wat moet ik in zo'n hokje? Was dat meteen duidelijk? Nou, ik denk, het, het, is, uh, het, is ook, het was geen wetgeving. Het is voor de PTT toen echt geweest: wij gaan een nieuwe behoefte ontwikkelen. Hè? Mensen die, die hebben nu helemaal geen behoefte om te bellen, maar straks dan zien ze die cellen en dan gaan ze dat groot doen. Yeah. Alleen ze weten niet hoe ze dat moeten doen. Hè? Toen hebben ze ook huis en huis volgens verspreid om uit te leggen hoe je dat deed. En ook in de cel ging ook een gebruiksaanwijzing. <laughs> ja. Anders stond je daar enorm voor schud als je dat dat niet wist. Ja. Dus uh, hoe je kieschijf bedient, op welk moment je dat kwartje erin liet rollen, et cetera. <laughs> en uh, ja, pas veel later kwam er wetgeving. geen zin van op, een, op de duizend mensen moet er een cel komen. En, maar er was toen in het begin absoluut geen sprake van. Het was echt reclame maken voor het telefoneren. En inmiddels is de laatste dus weg uit ons land. Oh. De laatste is, uh, ja, is, ja Bijna ja. weg, begreep ik. Bijna dus op, weer opnieuw weer terug naar het idee van uh, reclame maken. Ja, wat bedoel je? Nou, want ik heb uh, begrepen in ieder geval uh, dat er nu mogelijk cellen zouden blijven staan, die dan, waar dan ook reclame gemaakt werd, zeg maar. Dat uit, ja, ja, ook als, als reclamezaal. Dat je op als die reclamezaal zelf zeg maar. Dat idee wat verworpen werd, zeg maar, in ja. 1930, daar is het dan toch mee geëindigd. Ja. En zo is alles weer rond, het cirkeltje Sorry, ik en zo. Al al ja. Al ja. Al. Saskia Spiekman, dank je wel uh, ja, van het Museum van Communicatie. Dankjewel. Dank je wel. Today. Ja, Floortje Dessing, die vindt de vakantiebeurs wel leuk. Heel leuk zelfs. Waarom, dat hoor je zo. En GroenLinks, die het op dit moment over de nieuwe missie in Afghanistan. En of ze elkaar de tent uitvechten, dat hoor je ook zo meteen. Eerst Amerika van die Limburgers daar, van Roenhezen. Als je in Amerika bent geboren, daar kun je er van op aan. Dat zo nog heel wat kieren vrogen, hij kon de geef en dan. Van Amerika en Linden hebben ze nog nooit gehuurd. Die staat niet onder in het zuiden, of terug eens in de buurt. Vrede aan die Friesland. Nee, maar op het niet. En ze zullen het nooit weten, Als ze hoor je voor Amerika leeg. Want Amerika dat. Kom ik hier doen? Goed oot Amerika, hoe dat daar? Met het vliegtuig of de broer? Met de fiets wat meeneemt. And we see you En dat betekent weer reizen. En dat betekent dan uiteraard Flortje Dessing. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, we hebben het over de vakantiebeurs. Ja. Die is er weer. Ja, ja het is begin januari. Dat betekent dat je op radio en televisie... Over poeld wordt met reclames voor vakantie, want inderdaad het onderzoek is gebleken meeste mensen gaan denken echt aan een vakantie na oud en nieuw. Ja. En dat ik Heb, ik heb het ook zelf veel. ook, hoor? Ja ja, ja. ja. Nou, ik helaas niet. Want ja. bij mij gaat het hele jaar door, maar uh, ik vind dat heel grappig. Het werkt ook echt zo inderdaad ik merk ja. het bij mensen. En dus is ook de vakantiebeurs weer in Nederland, in Utrecht. En Jij bent er geweest. En je bent er zaterdag weer, geloof ja, ik. Klopt. Um, en ik denk dan persoonlijk ja, vakantiebeurs vakantiebeurs ik ga gewoon op internet en ik zoek daar ja. uh, een ticket voor een lekker prijsje dat is ook zo het is heel grappig uh, het is ook bekend er komen steeds meer mensen vooral jonge mensen boeken hun reis via het internet zoeken hun ervaringen via internet via sites, sites als virtual tourist of zoover hè. zoeken ze op ervaring van ja. mensen dat gebeurt heel veel nou het is wel grappig want de vakantiebeurs heeft een beetje een, een moeilijk zeg ik maar imago omdat veel mensen denken ja er komen toch wat oudere mensen en, is Het heel veel van maar het leuke is echt serieus dat, ja. er, uh, dat er ook heel veel locals komen van over de hele wereld die op de vakantiebeurt aanwezig zijn om iets te vertellen over de lodge waar ze werken, um, het, de, de, de, de, de expeditiereizen die ze doen in bijvoorbeeld ver uh, in Alaska of zo. En, en dus je kan echt mensen spreken die je daar in de verre verte ook tegenkomt. Goed voorbeeld is bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland. Er, er is een bedrijf, Travel Essence, die organiseert reizen naar uh, Nieuw-Zeeland. Mm -hmm. Daar hebben ze een heel bijzonder Maori-project, waarbij je kan bomen planten die echt duizenden jaren oud kunnen worden. Nou, die familie die leeft echt van die community tourism. En uh, die, die familie die dus die bomenplant-sessies doet, die zijn ook op de beurs. Daar kunnen we ja, ja. spreken. En dat maakt het toch wel weer heel bijzonder, vind ik. Ik dacht dat het alleen maar gewoon Nederlanders zijn... die zo'n steentje die werken nee, nee, voor... Nee, absoluut niet. Uh, er zijn Aha. heel veel... Uh, Kirgizië bijvoorbeeld, Een ander voorbeeld. Er zijn Nederlanders die vrijwilligers werken toen in Kyrgyzien, daar spullen verkopen in Nederland uit Kirgizië En die hebben dan ook weer vrienden van hun hier naartoe gehaald... naar de beurs, die je alles over het land kunnen vertellen. Maar het meeste is toch van die, van die enorme paviljoens... Van, van Frankrijk en Griekenland en Spanje... Ja. En, en die ja, kle is... kleine landjes worden een beetje vergeten. Nou, het is, het is wel grappig, want ongeveer twee derde van de beurs... Uh, beslaat gigantische stands. Ik noem maar Griekenland. is heel groot. Turkije, heel erg groot. Duitsland is een halve hal. Engeland. Ja. Dat zijn landen met heel veel uh, uh, geld. Die zijn niet zo ver weg. Dus die kunnen veel mensen sturen. Die hebben grote tourist offices. Zuid-Afrika is ook groot aanwezig. is ook een populair vakantieland. Mm -hmm. Amerika is altijd, uh, altijd goed vertegenwoordigd. En dan heb je eigenlijk maar hebben we het over twintig landen van de 197 die er zijn, die heel groot kunnen uitpakken. Nou, laat het de 30 zijn. Ja. Nou, en heel veel landen hebben gewoon geen geld om, om dit te betalen. Um, de vakantiebeurs komt daar uh, uh, eigenlijk naar uh, hun tegemoet door. Uh, hebben, je hebt zogenaamde CBI-landen. Dat, uh, dat is het, het, uh, het centrum tot bevordering van import uit ontwikkelingslanden. En uh, dat zijn de kleinere landen. Dan heb je het over Mali, over. Uh, nou, wat hebben we nog meer in de aanbieding? Uh, Nepal staat daar ook onder. Uh, Burkina Faso, dat, die kunnen dat niet betalen. En die krijgen eigenlijk gratis tentruimte op de vakantiebeurs... om hun land aan te bieden. Dan kunnen ze net één of twee mensen sturen. Yeah. En die mogen hier dan staan met vijf folders. En, maar het is echt wel heel leuk. Want het zijn wel de kleinere landen waar je niet zo snel naartoe gaat... Maar als je bijvoorbeeld Burkina Faso neemt, dat is zo'n prachtig land. Zo groen Ik en zo Ik moet eerst bijzonder. wel even heel hard nadenken waar het ook alweer ligt Het ligt voor, ja. zeg maar in... Uh, nou ja, als je Afrika links richting het westen... Ja? en dan ligt het in dat uitstekende gedeelte... heb je zeg maar uh, Mauritanië en dan ah. naar door. Zeg ah, ja. maar. Het ligt alleen niet aan zee. Maar Burkina Faso is zo'n prachtig land. Volkomen over het hoofd gezien door toeristen. Maar ja, als je daarheen gaat, je kijkt je ogen uit. Alleen, ze hebben geen geld. Nee. Maar goed, ze staan er kopen. dus wel. Ze staan er lukken. dus wel. En daar, daar raad ik iedereen ook aan... zoek die kleine landjes op. Ga met die mensen praten die daar staan. Want die hebben de mooiste verhalen. Ze We spreken wel Engels dus. Ja, want anders ja, ja. komen ze niet naar de beurs. Nee, okay, ja. nee. <laughs> dat, um, uh, en wat ik uh, begreep... Uh, voor het eerst een, een Iraanse stand. Ja, Iran is ook aanwezig. Um, ik hoorde dus inderdaad dat het voor het eerst was. Ik dacht dat ze er al eerder geweest waren. Hm. Iran is een, uh, een heel bijzonder vakantieland. Het is een moeilijk land, zeg ik meteen bij. Um, je bent er geweest. Ik ben er he? geweest, een ja. paar jaar geleden. Uh, het, het probleem is natuurlijk, ja, het, re, het regime is uh, dat, dat, dat is heel moeilijk. En de politieke situatie is ontzettend moeilijk. Er is geen persvrijheid, politieke gevangenen, er worden nog steeds mensen opgepakt om dingen waar wat echt al lang in deze tijd niet meer zou mogen. Maar je kan er vrij doorheen reizen. Je kan er vrij doorheen reizen. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat de mensen die je in Iran tegenkomen, zijn, echt geweldig, zeg maar, het volk, mm -hmm. om het even heel simpel te zeggen zelden zoveel gastvrijheid ervaren als in Iran. Mensen zijn echt blij dat je komt. Ja. Dat je de moeite neemt om hun land uh, te bekijken. Als vrouw kun je daar ook goed rondreizen. Uh, Met hoofddoek. Je draagt een hoofddoek, maar dat... Ik, ja, dat wendt. Ik bedoel, ik ben het er niet mee eens, maar het wendt wel. Jij en ik hebben alle twee van het blonde vlassige haar. Dat vinden we ja. helemaal niet erg. Nee, dat vinden we heerlijk. <laughs> Valt je kapsel tenminste niet op, bij mij althans. Lekker makkelijk. Maar is het? Een, uh, ik, ik las iets van een, een dame die daar bij die stand stond, een Iraanse. Die zei, het is ook een heel, dat vond ik wel mooi, een heel uh, sprookjesachtig, wat feeriek. Ja. Absoluut. Ik heb... Wat is er dan? Nou, ik, ik geef je een voorbeeld. Wij reden met een, uh, met een auto door de woestijn. En dan kom je in een heel klein dorpje wat niets voorstelt, op geen enkele kaart staat. En dan heb je dan een kasteel, en dat kasteel is gewoon 3000 jaar oud. En dat is wel half ingestort met allemaal torens. Daar loop je dan alleen rond, want er is natuurlijk niemand, er zijn bijna geen toeristen. Taal je 50 cent voor? En dan loop je ja. door zo'n felieke omgeving waarvan je weet dat er 3000 jaar geleden mensen rondliepen. Ja. Dat daar een cultuur was, dat daar geleefd werd. Fantastisch. Maar nogmaals, het is gewoon: ja, het is wel heel dubbel als je daar bent. Want je weet ook dat er zoveel misstanden zijn. Ja. Er is een opstand geweest die hardhandig is neergeslagen. Ja, en is dat dan Geen weer persvrijd. de afweging? Moet je er dan juist wel naartoe om is de volk te steunen? Of, ja, of ik ben niets? er voor die opstand geweest, zeg maar, ja. voordat het zo hard is neergeslagen. Maar wat vind jij? Kan je het... Ik vind het? heel moeilijk. Het is aan iedereen om te beslissen. Ik vind het wel goed om het land niet te negeren, want de mensen die er wonen hebben niet om het regime gevraagd natuurlijk. Uh, zijn wel heel blij als je als toerist komt. Alleen ja. al als je de moeite neemt om met hun te praten. Want hè, tot voor kort waren ze de ex of eve zaten ze op de ex of eve ja. of iets. Dus was het sowieso allemaal eng en vreemd en ba. Uh, maar het is, het is gewoon een heel bijzonder land. een van de oudste culturen op de aarde. Die, die, toen wij nog, nog door de klei kropen, toen hadden zij al een prachtige cultuur. Die bloeide en groeide. Dus, ja. Ja, en kan je daar even, even tot slot, kan je er ook makkelijk uh, een visum voor aanvragen? Of ja. Is dat, ja, dat... ja, dat kan. Ja, absoluut. De, dat de, krijg je gewoon. De, ja, onze nationale airline vliegt ook op, uh, op Teheran. Die gaan er dagelijks oh. naartoe. Er wordt veel zaken gedaan in Iran. Je krijgt, uh, een, ik weet niet onder elke omstandigheid, maar je kan gewoon een toeristenvisum aanvragen. En dat, uh, dat wordt vaak gehonoreerd. Nou, dat allemaal te vinden op de vakantiebeurt. Ja. En jij bent er dus zaterdag? Want dan, ja, we dan zijn er stijgen. met drie op reis. 3 op reis heeft het eigen stand. Heel leuk. Uh, uh, DVD's uh, bieden we aan daar. Als je lid wordt, uh, staat een heel leuk promotieteam. En we vertellen alles over reizen. Vrijdag is Nicolette er, rond een uur of twee. Ik ben er op zaterdag rond een uur of twee. Dus iedereen die in de buurt van Utrecht is, kom langs. Vind ik heel erg leuk. Kunnen we spannende reisverhalen uitwisselen? Flortje Lessing, dankjewel. Jullie ook bedankt. Ja, en zometeen het laatste nieuws over uh, de GroenLinks-bijeenkomst. Besloten bijeenkomst over Afghanistan. Zit ze daar een potje ruzie te maken of valt dat wel mee? En Exit Holland gaat over dat, die Hollywood letters. En die, daar is iets mee. Dat hoor je zometeen. MUZIEK Dan is graag vroeger van Room 11, nu in er eentje als Schradinova met Glowing. Exit Holland. Ja, iedere avond bellen we BN Today met een Nederlander die in het buitenland is gaan wonen. Vanavond Joris de Bij, die woont in Los Angeles en die heeft geprobeerd de Hollywood letters aan te raken. Je weet wel die grote witte letters op de berg. Uh, Joris, goedenavond. Goedenavond. Ja, is dat iets wat je gedaan moet hebben of zo als je in L.A. woont? Nee, ik zou het ook zeker niet aanraden. Maar um, we hadden de bewaker voor een website geïnterviewd. Om te kijken uh, hoe goed het uh, Hollywood Sign nou uh, bewaakt is. En uh, nou ja, de bewaker legde ons uit dat het uh, Hollywood Sign 24 uur per dag wordt bewaakt. Met uh, nachtcamera's en bewegingssensoren. En uh, ze zeiden als mensen te dichtbij komen, dan sturen we zelfs een helikopter. En <lacht> ja, dat vonden wij wel interessant om te gaan testen. Maar, maar zijn jullie dan de enige die dat geprobeerd hebben? Of zijn er wel meer mensen die uh, erop uitgaan? Nee, Nee, dagelijks gaan er we toch wel een handjevol mensen uh, proberen om de letters aan te raken. En ja. de letters zijn op zichzelf niet zo bijzonder. Want het zijn gewoon uh, ja, metalen letters die op een berg staan. <coughs> en je wil gewoon een uh, foto van dat je daarbij staat, toch? Dat is, uh, het, ja, dat ja. is het een beetje. Ja. ja. Maar jij hebt het dus geprobeerd en vertel? Want ze staat op een, op, nou ja, volgens mij op een vrij uh, steile berg ook nog. Klopt, we werden van tevoren al gewaarschuwd dat de berg heel erg stijl is, Mount Lee. Ja. En dat er zelfs ratelslangen waren, dus wij uh, naar boven. En ja hoor, we kwamen de eerste ratelslangen oh ja. al tegen. Okay. Dus uh, dat schrok ons al een beetje af, <laughs> maar we gingen toch verder. En voor ons zagen we al wat mensen die uh, aan het proberen waren de letters aan te raken, maar de bewaker kwam al naar buiten toe, vanuit zijn bunkertje. En die waarschuwde al, dus de mensen die draaiden om, maar wij gingen verder. Totdat we in de verte een helikopter hoorden aankomen en ja hoor, het was de LAPD uh, die laag over kon vliegen en ons kon vertellen dat we meteen moesten omdraaien, anders zouden we in problemen komen. En dat, dat riepen ze uit de helikopter? Ja, met, uh, het, het alarm ging aan. Ik wist niet dat er een alarm op een helikopter kon zitten, maar uh, ja, een luid alarm en uh, een stem die uh, ons kon vertellen dat we weg moesten gaan. <laughs> Want anders word je neergemaaid. Ja, nou, je <laughs> wordt gearresteerd dan of je krijgt een boete van yeah. uh, 250 dollar. Oké, okay, en, en dus maar eigenlijk voor je geld gekozen en omgedraaid? Omgedraaid en uh, de weg naar beneden. Wat een afgang, Joris. <laughs> <laughs> Ga je het nog een keer proberen of niet? Nee, zeker niet. Hmm. En er zijn genoeg mooie andere plekken in de stad waar je een, een mooie foto kan klikken van ja. het Hollywoodsein. Maar, bizar, maar opvallend verhaal dat, dat ze dus bewaakt worden en dat er een mannetje in een bunker naast zit. En uh, ja, dit is hun, hun erfgoed, zal ik maar zeggen, natuurlijk. Ja, ja, want ze willen het Hollywoodsein goed bewaken, want er zijn uh, vaker vandalen omhoog geklommen die... Uh, die, ja, die, die de letters beklatten en dat ze uh, veel onderhoud. En uh, ja. Ja, Los Angeles en Californië zijn al niet zo rijk. Nee, nee. <laughs> Goed, Joris erbij over de Hollywood letters. Uh, dank je en tot snel, zou ik zeggen. Oké. Okay. Oké, okay, Radio 1, het NOS Journaal. Met Freddy van Tijden. In Brazilië zijn zeker 120 mensen omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen. In de omgeving van Rio de Janeiro is in 24 uur evenveel regen gevallen als normaal in een hele maand. De rivieren konden het vele water niet aan, waardoor dorpen zijn overstroomd. Naar schatting zijn duizend mensen dakloos geraakt. De melk van boerenbedrijven in de buurt van Chemiepak in Moerdijk... wordt niet in de handen gebracht, maar als melkpoeder opgeslagen... totdat de uitkomst van het gifonderzoek van het RIVM bekend is. Dat heeft Campina besloten, de afnemer van de melk. Het gaat om twaalf boerderijen die in de strook liggen... waar de rook van de enorme brand van vorige week is neergeslagen. En in Ivoorkust zijn drie VN-militairen gewond geraakt... toen, ze hun voedseltransport, toen dat de transport van hen werd overvallen en geplunderd. Het zou het werk zijn van aanhangers van president... De president die is bij de verkiezingen van 28 december verslagen. door de oppositieleider Watara, maar hij weigert nog steeds om op te stappen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Tot nu toe. Radio 1. BNN Today. Het kabinet wil 545 politietrainers en militairen... naar het noorden van Afghanistan sturen om die politiemensen op te leiden. Dat weten we inmiddels. Alleen de aanhang van GroenLinks is daar niet zo blij mee. Uit peilingen van Maurice de Hond... blijkt dat er ruim drie kwart tegen een nieuwe missie is in Afghanistan. Nou ja, tijd is voor een speciale bijeenkomst... zodat de GroenLinks leden kunnen uitleggen waarom ze dat niet willen. En NOS-verslaggever Wilco Boom die is nu in Utrecht bij die bijeenkomst... die uh, overigens achter gesloten deuren is. Wilco, goedenavond. Goedenavond. Ja, de kritische leden zijn binnen, inmiddels. Ja, de kritische leden zijn binnen en die hebben echt allerlei bezwaren. Uh, dat varieert van uh, passivistische motieven tot emotionele motieven... tot uh, kritiek op de operaties van de NAVO. En um, nou ja, het is misschien goed om uh, eventjes naar een paar van die leden te luisteren... die we voorafgaand aan de bijeenkomst hebben gesproken. Luister maar. Nou, weten ze ons te overtuigen, dan, uh, dan, dan uh, accepteren we dat natuurlijk... Um, dat zal er moeilijk worden, maar goed, misschien het zijn argumenten... die wij nog niet gehoord hebben en uh, waarmee ze ons weten overtuigen. Weten ze ons niet overtuigen en dan krijgt ze te maken met een achterbaan... die het uh, niet met haar eens is. En uh, ja, die dus uh, in een soort oppositierol komt. Uh, maar hoe dat dan verder moet gaan, dat uh, kan ik u niet voorspellen. Ik, ik hoop in ieder geval niet dat we daartoe komen. Ja, ik kan heel goed terug. Er zijn argumenten genoeg om te zeggen... van nou, deze missie is niet wat wij gevraagd hebben. Want GroenLinks heeft in de motie om iets dergelijks gevraagd. Hè? Nou heeft Jolande wel uh, laten doorschemeren dat ze op zich toch wel voor die missie is. Maar er is niks tegen om je te laten overtuigen door je achterban, dat je het anders moet doen. Ik zou het een teken van sterkte vinden als we dat heet. Ja, en dat teken van sterkte, daar wordt natuurlijk op gehoopt... en dat moet dan komen van Jolanda Sap, de nieuwe partijleider. Mm -hmm. En ja, die was hier vanavond aanwezig... Uh, om allerlei vragen te beantwoorden van, uh, van die kritische leden... die dus helemaal niks voelen voor toestemming van GroenLinks... voor, voor een nieuwe uh, politietrainingsmissie in Afghanistan... die het kabinet daar in mei uh, naartoe wil sturen. Het klinkt eigenlijk een beetje Wilco alsof het gewoon een leuk bijeenkomstje is en dat Jolanda denkt: ah ja, dan laat ik ze even lekker kletsen en dan daarna trek ik gewoon mijn eigen plan. Of is dat nou, veel te negatief Nou, zo is het niet, ingestoken? want het ligt bij die. Uh, nee, zo, zo ligt het denk ik niet, want het ligt bij de achterban van GroenLinks echt heel gevoelig. Mm -hmm. De partijleiding en de fractie uh, zijn op zichzelf wel gematigd uh, positief over zo'n missie, maar ze hebben er ook nog wel heel veel vragen bij of het niet te gevaarlijk is voor Nederlandse militairen of de Nederlandse troepen daar en politietrainers daar... echt wel een serieuze bijdrage kunnen leveren. Mm -hmm. nou ja, en die leden, die, het is niet zo dat vanavond het, het bloed aan de muur uh, zit. Uh, zo ging het vanavond niet. We hoorden ook af en toe op de gang uh, applaus uit de zaal. Het is vooral een informatieve bijeenkomst. Uh, de leden zeggen waarom ze tegen zijn. En de fractie en SAP hoorden dus ook nog wel argumenten... Uh, waar ze de komende weken in het debat in de Kamer... wat eraan zit te komen de komende maand uh, wel iets mee kunnen... Um, ja, en als dan blijkt dat, um, dat de fractie voor die missie uh, wil gaan stemmen... terwijl de achterban in meerderheid tegen is... ja, dan wordt het wel een probleem. Nu is dat nog zover niet, want de fractie heeft nu ook nog geen standpunt. Die wacht eerst nog een reeks uh, antwoorden van, van het kabinet af... op vragen die ze hebben gesteld ja. of die ze gaan stellen. En er komt ook nog een hoorzitting. En daar wachten ze natuurlijk ook nog ja. op voordat ze hun standpunt gaan innemen. Maar ja, je hoorde net die man al zeggen van... Ja, ja, we weten eigenlijk wel dat Jolande wel voor is... Ja, sommige mensen die rekenen daarop. En ik denk ook dat zij dus naar voren neigt... Maar ze snapt wel dat het bij de achterban van GroenLinks uh, heel gevoelig ligt. Veel gevoeliger dan bij de andere partijen. Kijk, het, is zo, het kabinet heeft drie oppositiepartijen nodig om die missie uit te kunnen sturen. En dan heb je het over uh, D66, over de Christenunie en over GroenLinks. En bij de achterban van GroenLinks ligt het het moeilijkst. En dat is ook wel, uh, dat is ook wel logisch. De van oudsher maakt er een pacifistische vleugel uh, deel uit van GroenLinks. En er komt nog iets bij. De Partij van de Arbeid, de grotere linkse partij, die is tegen die missie. Dus als nu GroenLinks die missie en het kabinet aan, aan, aan een meerderheid zou helpen, dan, dan moet GroenLinks aan zijn achterban gaan uitleggen waarom ze een rechts minderheidskabinet ja, ja. aan een meerderheid gaan helpen door de Partij van de Arbeid rechts in te halen. Ja, ja dat ligt natuurlijk ook heel <laughs> erg ingewikkeld. Ja, terwijl ze toch al niet willen, die leden en, en de stemmers. Dus dat is, wordt helemaal... Wat nee, nee dan... een ja. groot deel van de leden wil dat dus niet. Ja. Tegelijkertijd staat er in het verkiezingsprogramma wel dat er iets moet kunnen. Dus nou ja, in dat spanningsveld uh, zijn ze nu aan het heen en weer schaatsen. Ja. Uh, ja, wat is er nou het belangrijkste van vanavond? Vooral het, het uitwisselen van argumenten dus. Ja, dat is eigenlijk het belang... Uh, het is natuurlijk ook... Uh, kritische leden kunnen hier ook een soort stoom afblazen... Um, uh, en uh, Sap zal ze absoluut de indruk willen geven dat ze serieus worden genomen. Um, dat klinkt en ja, een en beetje raar als je nu zegt. Van de... Zou ze de indruk willen geven dat ze serieus worden genomen? Nou ja, ze zal ze ervan willen overtuigen dat ze ze serieus neemt. Ja, ja. Um, dat is natuurlijk voor haar ook, voor haar is het ook een soort vuurdoop. Want ja. ze is net partijleider. En tegelijkertijd moet ze dit uh, hele moeilijke onderwerp zien uh, goed af te handelen. Goed, wij blijven het volgen daar bij GroenLinks. Dankjewel, NOS-verslaggever Wilco Bom. I got a park of sunshine Now I'm saving all my honey for a rainy day Let's go to the front line Ready to dancing rock, and sway. Gonna buy myself some new time. I want a ticket to the nearest parade. Escape from the daily routines and go crazy. It ain't so far away. I feel good, yeah. So good, yeah. These are the golden days, I fell into the groove of a brand new day, follow me down and hear me say, whoa, oh, these are the golden days, when the light slowly turns out, we're still walking on. Feet off the ground, head up the skies, ready to take me way up high, I feel good, yeah, so good. Best in me, it's all. Ja, weet het ook weer crystal. Dit zong ze onlangs live hier in BNN Today, Golden Days. BNN Today. En dan rolstoeltennister Esther Vergeer. Ze is uh, voor de vijfde keer genomineerd voor de zeer prestigieuze Laurier Sports Award. In de categorie Sportpersoon van het jaar met een handicap. Al twee keer eerder won ze hem. En het, ja, het is een prijs waarvoor echt alleen de allergrootste in de aanmerking komen. Zo zijn uh, bij de valide sporters dit jaar voetballer Lionel Messi, tennisser Serena Williams en skiester Lindsay Vonn genomineerd. Esther, goedenavond. Goedenavond. En gefeliciteerd daarmee. Ja. Ja, en dan, dankjewel. En dan nog even, ook even ja, als je dan toch hangt, even uh, opnoemen wat je voor de rest allemaal gepresteerd hebt. Dan hebben we dat ook even in beeld. Uh, niet echt onaardig, kan je zeggen. In december werd je voor de vijftig keer gekozen tot Nederlandse gehandicapte sporter van het jaar. Vorig jaar stond je voor de tiende keer bovenaan de wereldranglijst van het rolstoeltennis. En dan wil je natuurlijk ook nog vijf keer goud op de Paralympische Spelen. Dat is me een aardig lijstje. Ja, ja dat, uh, dat, dat lijstje. Dat, uh, nou ja, hopelijk gaat het nog een beetje aangevuld worden. Maar het is al ja. behoorlijk groot. Ja. Maar heb je dan, want dan ben je dus nu genomineerd... maar inmiddels al voor de vijfde keer voor die Laureus Sports Award. Ik had er overigens nog niet van gehoord, maar ik heb het even gegoogeld. En het is echt een hele grote prijs. Uh, doet het je dan nog wat? Ja, nee, ja, ja, zeker. Want het is een, een, ja, eigenlijk een hele grote prijs. Zoals je zelf ook al zei. En, uh, in Nederland is die eigenlijk niet zo bekend. Maar ja, wereldwijd uh, geloof ik dat er 2 biljoen mensen kijken. Uh, en dat het uh, ja. Ja, over de hele wereld echt uh, uh, live uitgezonden wordt. En, um, dus het is een hele grote sportprijs. Maar met name maakt het het belangrijk. Om, of of ja, bijzonder. Omdat het oud-topsporters zijn die in die Laureus Academy zitten. Mm -hmm. um, en ja, als je daardoor door diegene dus genomineerd wordt en ja, hopelijk wellicht heel misschien ook uh, tot de winnaar van die award ja, wordt gekozen. Dat, dat is echt te gek. Weet ja, maar... je? Die, die mensen die weten natuurlijk waar het om gaat ja. en, en wat je ervoor moet doen en moet laten. En uh, ja, als je op die manier geëerd wordt is dat wel heel bijzonder. Want je wordt gekozen dus door ex-topsporters? Ja, die zitten allemaal in zo'n academy en dat zijn 42 uh, academy members die daar dus in zitten. En die uh, ja, die kiezen, die gaan om een tafel zitten en, en beslissen wie er wint. En wie zijn dat zo al? Noemen ze wat namen? In die academy, ja? die er in de academy zitten bedoel je? Uh, Michael Jordan um, en um, ja uh, grote voetballers, uh, skiers. Uh, ik kan even, even niet ja, zo die ja, naam echt, echt op doen, maar, namen opnoemen, maar ja, oh, ja. ja, ja. Nou, nou krijg jij uh, uh, wel meer erkenning van de grote der aarde? We hebben even een fragmentje van je. Uh, over jou. Tennisser Roger Federer en Kim Clijsters, die zeiden dit pas nog over jou. Well I think what Esther has accomplished is absolutely amazing. Um, she hasn't lost a match since 2003 and has gone on incredible streaks um, which for me is uh, impossible to imagine me doing something like this for instance and uh, I really enjoy following her play. It's just amazing to see the run that she's had, you know, talking about me. I mean, I'm nothing to compare to the run that she's had and, and which is um, very impressive and en just even, you know how professional she takes it. En I mean it's um it's something that I admire very much about her. Ja, Roger Federer Kim Kleister over jou, dat je maar blijft winnen achter elkaar sinds 2003 Dat is niet onaardig, hè? Sorry. Nee, dat is, dat is te gek. Ja. Ja. Nee, sinds een aantal jaar zitten wij, uh, zeg maar, zijn wij geïntegreerd in de Grand Slams. En ja, komen wij uh, spelers zoals Federer en komen wij dus tegen. En mm. uh, ja, dan heb je wel eens gesprekken in de kleedkamer of, of tijdens de lunch. Of, weet je, dan ontmoet je ze. En uh, eigenlijk sindsdien zijn dat soort spelers zich ook gaan interesseren voor het rolstoeltennis. En ja, dan is het echt te gek dat, dat zij dit zeggen over mij. Weet je? Ik, ik, ik bewonder hun. Hun zijn mijn voorbeelden. Ja. Um, ik bedoel, ik, ik zou nooit zo hard kunnen serveren als Vedere. Maar um, weet je, ik probeer me wel zo te gedragen... en een, een sportattitude te hebben zoals zij dat hebben. En um, ja, dus het is een heel mooi compliment wat zij over mij zeggen. Zo meteen wil ik het zeker nog even met je hebben... over, over de, de, de positie van en Of tenminste van eigenlijk gehandicapte sporter is natuurlijk veel over gezegd, maar dat blijft een onderwerp. Maar eerst even, um, je hebt het uiteraard al veel vaker verteld... maar ik wist het niet, ik heb het even rondgevraagd op de redactie. Niemand wist eigenlijk hoe het komt dat jij gehandicapt bent. Zou je dat toch nog even... Kort willen vertellen? Uh, ja, tuurlijk. Um, ik heb, uh, ja, tot mijn zesde jaar was er eigenlijk niks aan de hand. En toen heb ik tussen mijn zesde en mijn achtste jaar heb ik drie keer een soort hersenbloeding gehad. Um, waarbij de artsen na die derde keer dachten van nou, dit is niet normaal. We moeten daar echt wel even dieper op ingaan om te kijken waar dat nou precies vandaan komt. Mm -hmm. En toen zijn ze erachter gekomen dat het een uh, bloedvatenafwijking was rondom mijn ruggenmerg. Um, en um, ja, een soort van ja, bolletje wol, een, ja, eigenlijk een soort van tijdbom uh, die ze toch echt wel moesten ja, verwijderen. Dus tijdens een operatie uh, toen ik acht was, um, hebben ze dat geprobeerd weg te halen en onschadelijk te maken. Mm -hmm. uh, maar ook tijdens die operatie hebben ze ja, toch wel de goede bloedvaten te pakken gehad. En uh, daarmee uh, zoveel schade aangericht dat ik uh, toen ik wakker werd een uh, dwarslesie had opgelopen. En dat was dus toen je acht was al? Ja, dat ja. was toen ik af was, dus dat is uh, nou ja, 21 jaar geleden. Ja. Nou, nou heb je wel eens gezegd, um, als, als ik zou kunnen lopen... had ik vast niet zo'n leuk leven gehad als nu het geval is. Sta je daar nog steeds ja. achter? Ja, nou ja, ik, ik, ik realiseer me echt iedere dag dat dit leven wat ik nu leid... is wel heel speciaal en heel bijzonder. En ja, de dingen die ik meemaak en, en, en de, de, de, de plekken waar ik naartoe kan... en de mensen die ik ontmoet, het is echt... Ja, ik bedoel, wie kan dat nou zeggen? Dus um, ja, inderdaad, doordat door, door ik in een rolstoel terecht ben gekomen... en met sport in aanraking ben gekomen, heb ik nu dit leven. En um, ja, dat, dat, um, ja, ik besef iedere dag dat dat wel heel, heel bijzonder is. En, ja, maar was je, weet je, was je ik... niet zo'n goede tennisser geweest als je, als je valide was? Weet ik niet. Ja, dat is ook een vraag ja, die ik nee. mezelf heel vaak stel. En hm. um, geen idee. Ik bedoel, dat balgevoel, dat, dat, dat heb ik wel, weet je, dat talent voor tennis dat zit er ook in. Um, maar hoe ver je door uh, of ver ik door had gebroken um, als tennisser al lopend, geen idee. Ik weet nu überhaupt niet of ik was gaan tennissen. Nee, nee. Want je bent dat gaan doen omdat je je wilde iets waar je op kon focussen en dat werd sport. Ja, precies. Ja. Toen, ik, toen ik acht was en ineens word je geconfronteerd met dat je niet meer zo makkelijk mee kan doen met ticketje op het schoolplein. En uh, nou, er waren meer van dat soort dingen. En sport tijdens mijn revalidatie was een heel belangrijk onderdeel. En ja. Um, ja, daar ben ik mee doorgegaan. En, ja, geen idee. Ik bedoel, ik vraag me ook wel eens af uh, uh, hoe, hoe kleding zou hebben gestaan als ik zou <laughs> kunnen lopen. Weet je het ja, een denk ik... deel. Ja, ja. dat een hele Ja, daar denk ik wel weer na. En dan is het ja, een vraag die niemand zou kunnen beantwoorden. En eigenlijk ja, weet jij hem net zo goed te beantwoorden als als ik en ja. Ja, dat is dat ik echt geen idee heb. Maar ik vind hoe het wel grappig dat geweest. je dat noemt, want dat is nou iets waarvan ik denk: ja, wat maakt dat nou uit? Maar dat, daar denk je ja, nee, dus wel ja, eens ja, over toe. na. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Je weet niet wat, wat zou je dan wel eens willen aanproberen wat je nu niet aan kan? Nee, ja, ja ik, ik, weet, ik weet niet echt. Uh, uh, nou ja, gewoon. Mee, hoe zouden hakken bijvoorbeeld staan? Geen ja. idee, want het, ja, ik heb nooit op hakken gelopen. En nee. het lijkt me heerlijk om daar eens op te lopen. En misschien loopt het wel voor gemeten. Misschien kan ik het wel helemaal Meid, niet. Meid, je maar... mist niks. <laughs> <laughs> maar goed, um, dat dus. Maar laten we even, ik heb een mooi, mooi fragment. Van, uh, nou ja, ik denk wel eigenlijk een van de belangrijkste momenten in je carrière. Luister even mee. Een prachtige return eroverheen van Cory Holman. En dan wordt het zomaar 6-5. Dan wisselt de service en heeft Vergeer nog één wedstrijdpunt. Deze bekken gaan in het net. En dan wint Esther Vergeer voor de derde achtereen volgende keer. Olympisch stout. Zoveel spanning komt er nu uit. Het was... Uh... Het was zo spannend. Uh, er waren zoveel uh, momenten dat ik... Uh, ja, er ging zoveel door me heen. Ja, de Paralympics 2008. Wat, als je ja. dit nu nog hoort, dan... dan nou, zou nou, ja, wordt nee, het nee, niet even Ja. Nee, maar wel, wel echt kippenveld. Ik bedoel, dat was tijdens de, de, nou ja, de wedstrijd voor de gouden medaille. Ik had uh, matchpoint tegen gehad. Um, dus ja, één bal verwijderd van verlies van het goud, zeg maar. En um, ja, uiteindelijk toch teruggevochten. En uh, derde matchpoint maak je dan waar. Ja, de, de, in wat ik ook zeg tijdens, uh, tijdens, het, tijdens het fragment, er ging zoveel door me heen. Uh, maar wat, ja, dan? wat, wat gaat zou... er dan door je heen? Vraag ik me af. Ja, nou ja, weet je, ik had zo lang uh, uh, me gefocust op die gouden medaille... en ik wilde die per se winnen. En um, iedereen die verwachtte dat ook. En heel veel mensen zeiden ook van... oh, Esther gaat wel naar Peking, die haalt dat goud wel even op. en Weet ja. je, maar zo makkelijk en vanzelfsprekend was dat helemaal niet. En, um, maar ik was wel in de volle overtuiging dat ik het zou kunnen gaan winnen. Maar dan matchpoint tegen en dan sta je ineens zo dicht bij verlies. Um, en ja, als je hem dan uiteindelijk, uiteindelijk wint... en dat matchpoint bijvoorbeeld... Je hebt natuurlijk maar 20 seconden om, uh, ja, om je te herstellen en om te klaar te maken voor de volgende service. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik dacht, wat gaat media denken? Hoe gaat Cory reageren? Zal ze gaan huilen? Zal ik gaan huilen? Um, wat denken mijn ouders wel niet nu? En, <laughs> uh, weet je, ik, ik, ik, ik, ja, ik ging iedereen na die heel erg belangrijk voor mij was ja. en is. En, um, en dan ja, dan eigenlijk, eigenlijk moet je alleen maar focussen. Nou ja, precies. Ja, ja. En, en je moet dan ook nog een service eroverheen slaan. Dus um, ja. ja, het is een bizar moment. Nou ja, goud gewonnen dus. Um, Um, en nou ja, daar wil ik het even over hebben. Een superprestatie geleverd en toch worden die, worden die Paralympics niet uh, volledig uitgezonden door de NOS, niet zoals in ieder geval zoals de Olympische Spelen. Um, Mart Smeets heeft daar wel eens iets over gezegd bij Paul Witteman. Waarom hij uitlegt waarom je er eigenlijk niks mee wil doen. Paralympics gebeuren geheel buiten ons zichtsveld. Dat is het grootste verschil. We vinden dat eng. We vinden mensen die uh, gebrek hebben eng. Daar willen we niet naar kijken. Die de kijkcijfers. Nou, wat je ook wil zeggen, lieve Erika, maar het is niet zo. Kijkcijfers spannend. zijn ontzettend, ontzettend tegenvallend. Ja, wat vind je daar nou? Ja, nee, ik, ik zat ook in die uitzending en uh, ik heb het daar later ook nog met Marten over gehad. Um, uh, Martie zei in het begin... Het, het, het grootste verschil is de beleving... Uh, tussen Olympische Spelen en Paralympische Spelen. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Ik denk dat er een heel groot verschil is... tussen de Olympische Spelen en Paralympische Spelen... in de beleving van Nederland, zeg maar. Um, maar ik denk juist... en ik zie daar ook echt een rol voor mij in weggelegd... dat als we het juist meer bekend maken... en meer laten zien in Nederland... dat dat dus bekender wordt. En dat men daar um, ja, gevoel bij gaat krijgen. En dat is, dat is belangrijk. Mensen, wat Mart zegt... Um, Zouden het misschien eng vinden, omdat ze niet precies weten wat het nou precies inhoudt. En is een beetje gaat kip en ei verhaal als je het niet laat zien, kan je er ook niet uh, het normaal gaan vinden. Precies, ja. precies. Ja. En Mark de Hond, goedenavond. Van Willem Heijn, goedenavond. Hi. presentator, schrijver, zoon van. Um, allemaal. Ja, allemaal. In een in rolstoel, ook dat nog. Um, ja, dat ook. Ja, nou, doe jij um, uh, uh, op hoog niveau basketbal je? Toch? Dat ja, sinds, ja. Ja. ja. Sinds niet zo lang. En in het geïnvleert. nationale team? Ja. ja. En nou dachten we, we, bellen jou even. Want jij bent natuurlijk eigenlijk, ik zou, zou het kunnen zien, het vleesgeworden vooroordeel. Namelijk als je in zo'n korte tijd uh, in het nationale basketbalteam terechtkomt. Ja, dan stelt het wel niet zoveel voor. Diegene die ja, de sport... Ja, nee, ik, hoor, ik hoor net Mart Smeets. En ik, ik, ik, ja, ik, ik moet dan ook denken van uh, we vinden ook waterpolo niet interessant. We kijken niet naar waterpolo. Uh, we uh, hebben daar geen beleving bij. Totdat uh, die dames op de Olympische Spelen opeens uh, uh, het heel goed gingen doen. En de NOS dat live ging uitzenden. Toen keken er meer dan een miljoen mensen naar. En dat hadden ze net zo goed ook met die finale van Esther en Cory kunnen doen. Mm -hmm. uh, die, op die tijd hadden ze misschien een uh, herhaling van Lingo eruit kunnen halen. En live uh, die, die, wet, die tenniswedstrijd <lacht> kunnen laten zien. Hadden er ook een miljoen mensen naar gekeken. Want die was fantastisch. Ja. Maar goed, je vraag was of ik. Uh, ja, het feit dat ik. Um, dat ik nu al bij het Nederlands team ja, een beetje mee mag doen. Ik, uh, uh, ik ben daar, ik ben drie jaar geleden heb ik Esther uh, zien tennissen. En toen dacht ik, hé, hey, uh, ik wil ook uh, gaan sporten. Mm. Um, en toen uh, ben ik in de eredivisie uh, gaan basketballen. Inderdaad is, uh, is het in Nederland al wel snel zo dat als je elke week wil basketballen... dat je al snel in de eredivisie speelt. En toen uh, ben ik na 2,5 jaar, mocht ik mee gaan trainen met... Uh, met het Nederlands team. En ja, ik ben nu. Ja. De afgelopen zomer ben ik, uh, ja. ben ik mee geweest. En, uh, maar dat is natuurlijk wel een beetje wat, wat, wat toch wel aardig wat mensen denken. Van ja, als je zo snel zo hoog kan komen, dan zie je wel. De, daarmee is bewezen dat het niet zoveel voorstelt, die gehandicapte sport. Dus waarom moeten we daarnaar kijken op televisie? Nou ja, uh, ik, denk is, ik denk inderdaad dat er een rol voor uh, zowel Esther als voor mij is weggelegd. Om, uh, om het gewoon zichtbaar te maken. Kijk, het is heel. Uh, uh, het is wel moeilijk om over iets te oordelen wat je niet ziet, want ik denk dat heel veel mensen die nu horen rolstoeltennis of rolstoelbasketbal, die hebben daar helemaal geen beeld van. Die, die zien zo'n opa rolstoel, of zo'n opa Vlodder, en, uh, en uh, die moeten zich dan voorstellen hoe mensen daar dan topsport in bedrijven. Dat kunnen ze helemaal niet. Dus, ze moeten uh, het gewoon zien, bedoel je? Ze moeten het ja, het we ja. moeten het gewoon laten zien, en dat probeer ik nu, met het basketbalteam nu ook uh. te gaan doen. Van niet wachten tot Mart Smeet zo gaat doodgaat bij Studiosport en daar iemand zit die dat wel wil laten zien, gewoon... Uh, ja, gewoon het zelf. Ja. Uh, in eerste instantie op YouTube en op digitale televisie. En misschien hopelijk ooit uh, dan ook bij, uh, bij Studio Sport. Ja. Uh, laat, laten zien hoe gaaf het is. En laten zien hoe, ja, hoe uh, spectaculair het is om er naar te kijken. Esther, wat wil jij net zeggen daarover? Nou ja, de, de, de, er wordt dus gezegd dat het niks voorstelt, maar wat is dan niks voorstellen? Ik bedoel, eh, alleen omdat inderdaad ja, er zijn minder gehandicapte mensen dan dat er tussen aanhalingstekens gezonde mensen zijn. En nou ja, de vijver is dus kleiner waaruit, waaruit gevist moet worden of waaruit gevist wordt. Mm -hmm. um, maar ja, wat is dan zeg maar, nou, dat is sowieso natuurlijk een heel erg uh, issue van wat is nou de definitie van topsport? Uh, de, de, ja, er is een definitie en die zegt ja, alleen het allerhardste, het allerhoogste, het allersnelst, het aller... Nou ja, uh, ja, dat is een definitie. Maar een definitie is ook het allerbeste uit jezelf halen. En um, weet je, dus ja, ik vind, ik vind het heel erg lastig. En wat Mark zegt, uh, uiteindelijk gaat het erom dat je het ziet. En dan, ja, de mensen die bij mij mijn wedstrijd hebben gezien, en ik denk ook uh, zeker van de basketbal, um, ja, die staan met open mond van ja, wauw, ja. dit is bizar hoe snel de bewogen wordt en uh, hoe hard het gaat en uh, dus ja, ja ik, en het, ik denk uiteindelijk het gaat om zien maar even tot slot maar, Esther nee, heb jij um, want jij, jij bent natuurlijk het boegbeeld nou ja dat, dat wil je geloof ik niet genoemd worden maar dat ben je misschien stiekem toch wel een beetje van een gehandicapte sport heb jij het gevoel dat je wat meer voet aan de grond krijgt in het laten zien dat het echt wel heel te gekke sport is Zoals ja want ik jij denk doet? zeker dat het afgelopen jaren um, wel zeker is verbeterd. Um, maar ik zie daar ook uh, nog hele grote toekomst in. En uh, ik hoop dat ik daar en ik, ik ga daar zeker een rol in spelen. En ik zie nu een aantal gaatjes en een aantal kansen. En die ga ik echt niet laten liggen. Ik denk dat we in uh, 2012 in Londen uh, zo dicht bij huis, dat we echt het oranje gevoel moeten gaan krijgen voor de Paralympische Sport. En dat gaat ook gebeuren. En uh, Ik heb heel veel mensen die mij daarin uh, in steunen. Dus uh, met al die hulp, dan uh, uh, ga ik er zeker Keihard aan trekken dat dat gaat gebeuren. Mark, nog heel kort. Je wou nog ja. iets zeggen? Ja, snel. Moet, mag ik nog iets zeggen? Ja, voordat we Wat? geen tijd meer hebben. <laughs> ja. ah, Oké, okay. nou, euh, uh, nou uh, hopelijk zie ik Esther in Londen. Ik ga er heel erg mijn best voor doen, want ik zou het echt geweldig vinden. Ja, uh, uh, uh, uh, nou ja, ik ben helemaal uh, verslaafd geworden aan het basketbal. En. Uh, en uh, ja, het is geweldig en mensen moeten komen kijken. En jij gaat ook dus uh, dan, hoe je wil erbij ja, zijn, Olympische ik, Spelen. Ik ben, in eerste instantie vind ik het wel al geweldig als ik bij de selectie kom. En als ik dan ook nog mee naar Londen zou mogen, dat, uh, ja super. Goed, Mark de dank. Esther Vergeer, dank. En vergeet niet even die prijs te winnen binnenkort in Abu Dhabi. Daar laten we ik het niet scheten, Ja, De Laureus Sports Award. Dankjewel, Esther Vergeer. Today is ja, en waar gaat het vandaag over bij de kapper? Rob in Zwolle, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. En... N-N-N. En, N-N-N, en, en. En, en, en. camera ja. toezicht. Van de week stond er iets in de kant, klant, in de klant, in de krant. Ja, zelfs een kapper vergeet. Het kentekendatabank voor misdadigers. En een, uh, ik heb het bespreekbaar gemaakt in de zaak. Ik zeg, nou, hoe vind je dat? En veel mensen maken zich zorgen over de camera's die in de winkels hangen. En uh, de, ja? de overheid langs de snelwegen. En, en inderdaad uh, lees ik uh, uh, of las ik vanavond op internet dat de politie ook de camera's op de A28 en A50 neerhangt. Ja. Ik had ook nog een, um, een man aan de zaak die ooit werd opgeleid in een supermarkt en die een groot uh, winkelbedrijf runt. Dat, uh, dat hij een beveiligingsbedrijf opdracht had gegeven om camera's te plaatsen. Mm. En die plaatsen aan de camera's precies boven je pinapparaatje apparaatje Met andere woorden, hij kon precies zien wat voor pincode de klanten intoetsen. En daar kun je natuurlijk gebruik of misbruik van maken. Hij maakte ja. geen misbruik van, maar hij had wel dames achter de kassa zitten met bloesjes. Ja, als de klant luistert, dan weet hij dat ik hem bedoel. En dat deed hij We dan wel. Geen namen, maar onrust. Ja. Goh, jeetje, wat een, een heftige, interessante wat een gesprekken kapsel, daar. He? Nou, ja. ja Corné in Tilburg. Ja, hallo. Hi. Waar gaat het bij jou over? Ben je in Brabant staat natuurlijk nog steeds vol van de brand in Moerdijk en ja. uh, alles wat daaromheen hangt. En, de ministers die niet uit het busje wilden komen, terwijl er andere mensen gewoon bloot, uh, blootgesteld werden aan alle onrusten die daar uh, rondschreven op dit moment, en natuurlijk de waterstanden. Want iedereen heeft wel familie wonen ergens waar, uh, waar water langs loopt, en uh, ja, iedereen loopt niet te, te, te zeulig, zeg maar met zandzakken en, en, en stenen en betonnen en alles wat erbij gehaald wordt, maar ja, uh, dus kunnen we dit niet gewoon uh, oplossen tot een, uh, ja, tot iets wat dat we daar nooit meer los van hebben eigenlijk. Maar dat zijn de onderroutes. Het water in de vecht hier uh, bij Zwolle zal waarschijnlijk niet zo hoog komen te staan als bij Corné. Mm. Corné, heb je je drempel een beetje hoog? Nou ja, ja zoals jij weet erop drijven wij. Maar wij, wij hebben inderdaad de trossen ook al losgegooid. Uh, bij sowieso <laughs> schuiven wij over vier hele grote... Uh, uh, Meerpalen. Zit jij ook ja, een boot dan, Corneille? Ja, ja, we hebben een, een drijvend pand. Ah, zo zeggen. Dus, okay. hè, we zijn nog van de pomp, maar wij drijven. En ah. We hebben de, de trossen 40 centimeter uh, moeten rekken vandaag. Okay. Om, uh, omdat Rijkswaterstaat belde dat het water uh, vannacht waarschijnlijk 40 centimeter omhoog zou komen. Wauw. Nou, en, bij, bij uh, wateroverlasting. Drijf dus... je nog rolstoelvriendelijk? vriendelijk. Ja, nee, nee, dan zijn we niet vriendelijk meer. Okay. Nee. Maar goed, bij wateroverlast en watersnood met z'n allen naar de kapper van Corné in Tilburg. Daar zit je veilig. Lop uit Zwolle, Corné in Tilburg. Dank, heren. Tot, tot heel snel weer. Fijn. Hoi, heel snel. En... Dit is Radio Dag, 1.